Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De NS heeft vorig jaar aangeboden de drie Belgische Vira-treinen over te nemen. Dat was in een uiterste poging om het Vira-project te redden. Het gebeurde enkele uren voordat Topman de scheemaker Nederland meedeelde... dat de Belgische spoorwegen stopten met de Vira. Dat onthult de voormalige topman in een boek dat vandaag verschijnt. De scheemmaker schetst in het boek Dwarsligger hoe stroef de samenwerking met de NS verliep. Ook schrijft hij dat hij al in 2009 liet onderzoeken of het mogelijk was onder het Vira-contract uit te komen. Dat bleek toen juridisch onmogelijk. De scheemmaker schrijft dat hij verbijsterd was over het aanbod van NS-topvrouw Van Vroonhoven de treinen over te nemen. De NS strok het aanbod enkele uren later in. Technisch dienstverlener Imtech heeft vorig jaar bijna 700 miljoen euro verlies geleden, vooral door fraudezaken. Begin vorig jaar werd duidelijk dat er bij projecten van Imtech in Polen en Duitsland fraude was gepleegd, onder meer bij de bouw van een groot pretpark in Polen. Door de fraudezaken moest Imtech honderden miljoenen afschrijven. Het bedrijf heeft nu een overeenkomst gesloten met financiers om er weer bovenop te komen. Ook is Imtech bezig met een grote reorganisatie. Daarbij zullen 2300 banen verdwijnen. De vermiste Pedro uit Amsterdam is in goede gezondheid gevonden, dat meldt de politie. Pedro was gisterochtend naar school gegaan, maar kwam daar nooit aan. Daar kwam men pas achter toen de jongen om half vijf nog niet thuis was gekomen. Daarop werd alarm geslagen. Er was een Amber Alert voor de jongen uitgegeven. Het is nog niet duidelijk of tips ertoe hebben geleid dat de jongen is gevonden. En de Rolling Stones hebben het concert van morgen in Australië, in Perth, afgezegd. Gisteren werd Lorenz Scott, de vriendin van Mick Jagger, doodgevonden in haar appartement in New York. Ze heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Het weer bewolkt in de loop van de middag en avond vanuit het noordwesten buien. Aan zee staat veel wind. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit, was het Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knopen Diemen en diemen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De derde en laatste uur van Zandvoort op zondag bij CFM. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag in. We eerste de princess en say I'm your number one. En wat gaan we in de derde en laatste uur allemaal doen, Albert-Jan? Om half vijf het dier van de week en die luistert naar de naam Teun. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En waar kan het anders over gaan dan over... De verkiezingen. Politiek. Juist, heel goed geraden Rob. Uh, verder hebben we kwart over vier natuurlijk even uh, een pit report. Want dan gaan we even kijken uh, hoe de Formule 1 uh, vanmorgen in Melbourne, de allereerste uh, openingsrace in Melbourne, Australië, is verreden. Nou, daar is nog wel wat over te doen, zeker over te spreken. En uh, verder, als we nog tijd hebben, wat Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Op deze zonnige zondagmiddag.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 Het heeft alweer over vele jaren geleden hoor, maar toen had Mick Harren, had dat net ook uitgebracht. En die zong dat uh, live in het uh, lokaal aan de Haltestraat. Nou, het hele dorp kon mee genieten. Wat een boksen had die man neergezet, niet te geloven. Je hoorde het origineel van Neil Diamond hier op de zondagmiddag bij CFM. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, het is inmiddels kwart over vier. We gaan kijken naar de race van vanmorgen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wie de winnaar geworden is en wat er allemaal gebeurd is, Albert Jan. Er is van alles gebeurd, luisteraars, want het is als een tumultueze openingsrace daar in Melbourne, Australië. Eén ding is in ieder geval zeker, Nico Rosberg heeft de eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. Het was een probleemloze race voor de Duitse Mercedesrijder, waarin hij vanaf de start tot aan de finish wist te domineren. En nou komt hij, Daniel Ricciardo reed een thuisrace, want dat is een Australiër. Hij werd tweede en was daarmee de eerste Australier die dacht met een podiumplaats in zijn thuisland. Uh, en uh, derde zou zijn geworden uh, Kevin Magnussen van McLaren, want die werd derde. Maar euh, later naar bleek en naar controle van de nieuwe regels. En dat zijn er nogal een aantal. Euh, met name ook over het teveel aan brandstof in de auto. Want zij rijden nu met turbo's. En je mag daar euh, een bepaald soort brandstof per uur... van 100 kilogram per uur door je motor laten lopen. En uh, hij is, uh, Daniel Ricardo uh, had te veel uh, benzine in zijn auto. Laat ik het simpel houden. Waardoor hij uit de uitslag geschrapt werd. En dat was natuurlijk, kwam natuurlijk was een hard gelach. Want uh, voor Daniel Ricardo Een thuisreis voor de eerste keer meerijden. En dan denken dat je tweede bent. Dus Daniel Ricardo op basis van benzinereglementen. Geschrapt uit de uitslag. En daarmee schuift iedereen weer een plekje op waardoor Kevin Magnussen van McLaren op twee eindigde... en alsnog Jason Button, de eerste Formule 1 race van Jason Button... zonder zijn vader, die in januari overleed, werd alsnog derde. Uh, dit is het allemaal voorlopig, want Daniel Ricciardo mag natuurlijk... eventueel in beroep gaan als hij het er niet mee eens is... want het hele weekend schijnen alle auto's daar al problemen mee te hebben gehad... En wellicht dat uh, de uitslag dit allemaal onder voorbehoud blijft. Maar het zou dus zo nu, zoals het nu is, is het Nico Rosberg... de eerste Grand Prix-overwinning voor uh, uh, de Duitse Mercedes-rijder. Op twee, Kevin Magnussen en drie, Jason Button. Vierde werd Alonso. En dan ben je natuurlijk benieuwd hoe het gegaan is... met Lewis Hamilton en wereldkampioen Sebastian Vettel. Nou, daar hebben we het volgende. Zowel Lewis Hamilton als wereldkampioen Sebastian Vettel moesten voortijdig toppen door technische complicaties. Ook Red Bull deed het goed tijdens de openingsrace... maar kampte met problemen met de nieuwe v 6 turbomotoren. Sinds jaren onderging de Formule 1 niet zulke drastische ingrepen... als afgelopen winter. Voor de coureurs is dat even wennen. Viervoudig wereldkampioen Vettel, die vorig seizoen... het merendeel van de wedstrijden won, zei als volgt... We weten nu wel dat de auto snel is, maar we moeten alleen nog alles aan het werk krijgen. Uh, het leidt geen twijfel dat we problemen oplossen. De vraag is alleen wanneer. Een juiste constatering. Dus Hamilton, en zowel Hamilton als Vettel, vroegtijdig uit de race. Maar Nico Rosberg, die uh, op één is geëindigd, die plek kunnen ze in ieder geval niet meer afpakken. Ik zou zeggen, wordt vervolgd. Tot zover het Formule 1 nieuws. De levend ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier James Blunt. Your mouth is a revolver, bullets in the sky. Mm -hmm. Your love is like a soldier, loyal till you die.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 Colder, strangers passing by No one offers you a shoulder No one looks you in the eye uh, uh. But I've been looking at you for a long time Lost the spark in our bonfire. de klanken van Cassie en de Sunshine Band. hoorden ze met Kif Het is vier minuten voor half vijf geworden. Nou, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie zijn inmiddels ten einde op het En dan hebben we allereerst te maken met NEC thuis tegen FC Utrecht. 2 tegen 2. de eindstand. Ze delen de punten. En dan gaan we kijken naar Pek Zwolle tegen Coet Eagles. Daar werd het 2 tegen 0. En Feyenoord thuis tegen SC Heerenveen. 2 tegen 0. Die had ik speciaal voor jou bewaard. Ja, dat dacht ik. Dat dacht ik die ook. De timing was goed. Zo dadelijk om half vijf gaat de klapper van de dag beginnen. Nak Breda speelt vandaag tegen Ajax. Uiteraard houden we in het laatste half uur van dit programma... die wedstrijd ook voor je in de gaten. Eerst meer muziek. Uit de jaren tachtig hoorde je de single van hem met Jingles en in my house. En neem ook eens een leuk dier in je huis, zou ik zo zeggen. En dan hebben we het vandaag over Teun. En Teun is een, een schattige, zeer verlegen kater van bijna tien jaar. Hij vindt mensen heel erg eng, maar als je met wat gekookte vis bij hem komt... dan mag je hem wel even aaien. Omdat hij dat eigenlijk ook vreselijk eng vindt... kijkt hij tijdens het aaien naar de muur. Hij durft je gewoon niet aan te kijken en, is heel, en dat schijnt heel erg aandoenlijk te zijn... Teun zoekt een zeer rustig huishouden waar hij de tijd krijgt om te wennen. En wie heeft die tijd en geduld... en kan deze lieve kater een fijn en rustig thuis geven? Kom dan snel eens langs om met een kennis te maken, want Teun... Uh, en neem dan gelijk ook even lekker uh, wat uh, een visje voor hem mee. Mm. Steun verblijft momenteel in het Dierenhuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Of kijk even op uh, de internetpagina www.dierenthuiskennermeland.nl. En het Dierenhuis is geopend van 11 uur tot 4 uur, van maandag tot en met zaterdag. En gevestigd aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort.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 Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Of kijk ook eens op www.zfmlive.nl wordt ook gebruikt op dit moment in de nieuwe Coca-Cola reclame. De Source en Candy Staten was dat met dat nummer You Got The Love. Het is zeven minuten over half vijf. We hebben nog even wat kort CFM nieuws voor je. Ja, naast dat we natuurlijk aanstaande maandag en woensdag uh, als uh, radiozender live aanwezig zijn... bij A, het lijsttrekkersdebat aanstaande maandag. En woensdag de verkiezingsavond ook beide vanuit de krocht, waar je natuurlijk ook van harte welkom bent. Maar mocht u niet in de gelegenheid zijn daarheen te gaan, dan kunt u natuurlijk gewoon de radio aanzetten en naar CFM luisteren. Want wij zenden deze beide avonden live voor u uit. En dan hebben we aanstaande vrijdag ook nog een primeur, maar dat is meer wat voor de jongeren. Want dan hebben we een live uitzending vanuit het patronaat in Haarlem. Onze jongens van Alternative FM en de technische dienst... die hebben het mogelijk gemaakt dat ze de finale van de Rob Acta Awards... live ten gehoor kunnen gaan brengen. Ook op uw lokale zender. En dat is allemaal aanstaande vrijdag. Maar daar wou ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Nee! Okay. Want waar ik het over wil hebben, was <laughs> de Finieljaren, Een programma dat elke woensdagmiddag tussen twee en vier... Uh, bij u de huiskamer binnenkomt en uh, de, samengesteld wordt... en gepresenteerd door mijn collega Ruud Janssen. En in die twee uur draait hij alleen maar vinyl. En het is alweer zover. Op 2 april bestaat de Finieljaren vier jaar. En uh, dat, vond, dat vindt natuurlijk uh, Ruud Jansen een goede aanleiding voor een klein doch gezellig feestje. Vandaar dat die weer op locatie gaat, net als vorig jaar. De place to be op die datum, 2 april dus, is Café 4 aan de Halterstraat in Zandvoort. Waar de draaitafels zullen worden opgesteld en het programma vanaf locatie de lucht ingaat. En een uur zelfs een uur extra, dus op 2 april van 2 tot 5... Live de vinieljaren vanuit Café 4. Uiteraard ook op uw radio te beluisteren. Maar mocht u in de buurt zijn, bent u natuurlijk van harte welkom. Het publiek krijgt namelijk de maximale inspraak die middag. Ik zou zeggen, kom gerust naar 4 en neem uw favoriete single of LP mee. Geen cd's, die draaien ze niet. Nee. Voor de rest mag alles. Uh, CD, uh, uh, LP, uh, EP, single... Het feest begint, zoals gezegd, op 2 april om 2 uur... en de live-uitzending duurt tot 5 uur. Dus zet uw uh, vinyl-liefhebbers dit vast in uw agenda. 2 april, de vinyljaren, 4 jaar live vanuit Café 4 aan de Halterstraat. Van 2 tot 5 uur. En neem gerust uw vinylplaten mee. En je 78 toeren... Dan wordt het leuk. Dat mag ook nog. Dan wordt het ja, leuk. Ik, ik hou nog wel een spijker. Ja? Ja. Nee, maar nog. die gaan jullie ook gewoon, uh, gewoon draaien tijdens de Vinyljaren? Ja, dat dacht ik even niet. 78 toeren? Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat is <laughs> dat zou kunnen. hè. Dat moet dat kunnen. Nou ja, vier jaar, Vinyljaren. Het wordt gevierd in Café 4 aan de Haltestraat. En uh, ja, we gaan nog een uh, plaatje draaien. Dat is dadelijk uh, het gedicht van de week bij CFM. de 12-issorieën van Sharon Brown en I'm Specialized in Love. En daarmee is het 13 minuten voor 5 uur geworden. Tijd voor het gedicht van de week. En deze week hebben we uitgekozen het leven van een politicus. Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Wist ik er niets van. Kunnen ze me niets maken. Dus... Ik kijk niet Als ik niet praat Heb ik het niet gezegd Wist ik er niets van Kunnen ze me niets maken Dus Ik praat niet Politiek Politiek Ik ben er niet In ken ze niet Politiek Politiek Ik kijk niet En zeg niks Als ik niet lees Weet ik het niet Wist ik er niets van Kunnen ze me niets maken Dus ik lees niet Politiek Politiek Ik ben er niet Ik ken ze niet Ik kijk niet En zeg niets Als ik niet luister Hoor ik niets Wist ik er niets van Kunnen ze me niets maken Dus Ik luister niet Politiek, politiek, ik ben er niet, ik ken ze niet, ik kijk niet en zeg niets. Aankomende woensdag de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaar dit politieke gedicht op de zondagmiddag bij CFM. Dankjewel collega Vos daarvoor. Wat hebben we een mooie sunny afternoon? Oh, heerlijk, hier zijn de kings. De taxman's taken all my toll and left me in my stately home. Blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my... We take a Live so pleasantly Live Zandvoort. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen lekker van, hè? de Kings op de Zandvoortse radio bij CFM met in the Summertime? Ja, en dan komt hij aan, hè? Ja, dat, uh, volgende week, Albert-Jan, dan ben ik niet. Hè? Ja, dan ben ik niet. Dan ben ik naar België met onder meer en een paar andere leuke mensen. Meen je niet, Ga je niet. Dan mag jij het gaan doen, uh, jij mag het gaan doen met uh, Ruud-Jans op zaterdag. Oh, dat is geen straf. Nee, dat he? is zeker nee, geen nee, straf. Nee. En zondag heb je door uh, bij Zandvoort op zondag. En wij zitten lekker in België. Wat gaan we daar doen dan? Nou, alles. alles, ik, ga alles, alles. ik ga jullie wel even bellen. Ik ga ja, jullie ja, wel even bellen. Oké, okay. nee, dat, dat mag. Moet je tot rust komen of zo? Ja, zoiets. zoiets. Ja, grote vakantie. Eindelijk een beetje rust. Geen vos meer om me heen. Ja. In de Vosmeren weet je natuurlijk nooit, hè. Dat is ook weer een probleem. Kijk uit waar je loopt, Hier is het Goede Doel. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland. Daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Ga niet naar Chili, daar doen ze zo. China dat is met de druk Okay. Het goede doel en België. We hebben nog even een kort golfbericht zo vlak aan het einde van dit programma voor je. Ja, want wordt, uh, dit is vandaag wordt de vierde dag verspeeld van het uh, trofee Hassan... de tweede golftoernooi op de Europese Tour. En gisteren stond hij nog gedeeld derde. En dan heb ik het over Robert-Jan Derksen. De leider momenteel staat op min 20. En Robert-Jan Derksen is uh, wat teruggezakt. Want uh, hij, heeft, uh, hij begon de dag op min 9... Maar uh, hij maakt net een dubbel bogey op de 14e hole. Dus hij is nu teruggezakt naar min 8. Hij staat gedeeld twaalfde, desondanks een mooie klassering. Maar goed, uh, hij had uh, uitzicht op meer. Maar helaas, deze ronde gaat hem toch niet zo gemakkelijk af als hij had gehoopt. Tot zover deze aflevering van uh, Zandvoort op zondag. We hebben het weer met veel plezier gedaan, toch? Och, ja, absoluut. En, uh, vol... Het is een beetje warm hier. Maar... Ja, ik wens je ja, trouwens een hele fijne grote, uh, uh, grote vakantie. Een hele grote, grote vakantie. Van vijf dagen ben je, vijf dagen ben je weg, hè? Nee, vier, hè? Vier, Vrijdag, ja. zaterdag, zondag. Maandag. maandag. Maandag weer terug. Maandag weer terug. Nou... Ik zei even van harte, Gunter. En jij heel veel plezier met Ruud. Oh, dat, goed. dat, dat, dat gaat goed. wel leuk. Dat gaat wel leuk, hè? Ja, dat gaat helemaal leuk. En oude dus luisteraars, volgende week zaterdag gewoon luisteren op Sandfoort op zaterdag tussen 2 en 5. Met mijn gewaardeerde collega Ruud Jansen en ondergetekende. En ik wens jou nogmaals een hele fijne fijne dagen in Vossenmeren. Dankjewel, Albert Jan. En heel veel plezier ja, ook met Andor natuurlijk op, op, op de zondag. Volgende week zondag met dit programma. Een hele fijne zonnige zondagavond nog. Tot de volgende keer. Dag.